De politie zocht vooral in kringen van een conservatieve islamitische secte. Gematigde moslims in Bosnië willen dat die groepering wordt verboden... en dat de leden het land worden uitgezet. Een jongetje van twee uit Amsterdam dat sinds vanmiddag werd vermist, is terecht. Hij is samen met zijn vader aangehouden op een treinstation in Almere. De politie was getipt door een conducteur die het jochie herkende... van het signalement dat aan het begin van de avond via een Amber Alert was verspreid. De vader van het jongetje ging vanmiddag in overleg met de moeder... een eind wandelen met Michiel, maar belde na een tijdje met de mededeling... dat hij zijn zoontje niet terug zou brengen. Omdat de politie vreesde voor het welzijn van het kind... werd een amber alert uitgegeven. Het jongetje is ongedeerd. Vannacht komt er een eind aan de zomertijd. Om drie uur vannacht wordt de klok een uur teruggezet. Dat leidt ertoe dat het ochtends eerder licht wordt en s'avonds vroeger donker. De zomertijd wordt over vijf maanden weer ingevoerd in het laatste weekend van maart. In ongeveer 70 landen wordt twee keer per jaar de klok verzet. Ajax heeft zijn uitwedstrijd tegen Roda JC gewonnen. Het werd in Kerkrade 4-0 voor de Amsterdammers... die drie dagen geleden in het bekertoernooi ook al van Roda wonnen. Heerevin won vanavond thuis met 4-0 van Aden Den Haag... en Excelsior won thuis met 1-0 van RKC Waalwijk. Het was deze competitie de eerste overwinning van hekkensluiter Excelsior. De topper Twente PSV is nog bezig.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 Met Ronald nogmaals Goedenavond, we gaan snel terug naar de Grosveste waar het 1-1 was. Was en Ronald van der Geer. Waar het 1-1 is, na bijna een uur spelen. Twente Balbezit heeft Rosales, bal in het gebied van PSV. Weggekopt door Marcelo en opgevangen van Labiat. Door Labiat die dan maar weer eens een aanval namens PSV gaat opzetten. Maar wordt lastig gevallen door Tiendali. Net had de jong de 2-1 op het hoofd. Een goede voorzet van Ola John, goede actie ook van hem. Voorzet vanaf de linkerkant bij de tweede paal ging de jong boven Bouwma uit. Maar uiteindelijk kopte hij een halve meter naast het Eindhoven zijn doel. Daarom dus nog altijd die 1-1 hier op het bord. Maar dat was pas de eerste mogelijkheid in het tweede bedrijf van deze topper in de eredivisie. Een half uurtje nog en een uh, aardige interessante avond zo. Marcelo aan de bal wordt opgejaagd door de Jong. Breed kan niet, want dan staat Janko eigenlijk bij Bouma in de weg. En dus moet het naar voren. Daar draait Toivoden met ballen al handig weg van Bengtsson. Die hem dan als een soort schaduw moet achtervolgen nu. De loopt door, maar Taft wordt gezocht. Maar Douglas zit ertussen met een voet. En die bal karambuleert eigenlijk uit dat duel weg naar de zijkant. En gaat dan op een meter of 6-7 bij de cornervlag vandaan. Aan de linkerkant over de zijlijn. En levert dan PSV een ingooi op. En zo mag PSV weer komen. Ploeg uit Eindhoven. Dus in tweede bedrijf. Ronald zegt dat terecht nog niet gevaarlijk geweest. Wel denk ik meer de bal gehad. Ook meer op de helft van Twente gekomen. Willems weer. Die kan vergooien. Bal komt echt bij de penalty stip. Wordt daar weggekopt door Bengtson. Moeten worden verlengd door... De Jong, dat doet hij wel, maar levert de bal weer in bij Willems. Die nu heel dom de bal aanneemt, schrikt van tegenstander Barami. De andere kant plotseling moet opdraaien en dan denkt, oh ik sta wel heel dicht bij de zijlijn. En er met de ballen al overeen loopt. En ja, dat is jammer voor PSV, want de ruimte lag er wel. goede aanname en je kunt in één keer door richting de achterlijn en wellicht een bruikbare voorzet voor Matafse afleveren. Die eigenlijk in de positie waarin die, waar hij die voor gekocht is, als echte afmaker in de punt van de aanval nog nauwelijks in stelling is gebracht. Wel moet mee voetballen, moet meekaatsen, maar het eigenlijk wel in deze wedstrijd moet afleggen tegen Douglas. Hij wel, daar waar een aantal PSV'ers in man op man gevecht sterker zijn dan de tegenstander uit de Enschede Strootman. Met het overzicht, paas naar Mertens, nu weer aan de linkerkant. Mertens komt daar binnen, nee, gaat dan toch buiten om bij Rosales. Nu een voorzet geven, bal komt, nee, niet eens op de lat, maar gaat wel voor de lat langs. Uiteindelijk uh, langs de goal en komt terecht aan de linkerkant bij Twente, bij Ola John. Oladjon heel veel risico met het uitverdedigen de bal over de hele. Opgevangen door Willems, die wil ineens inbrengen. Daar zit Douglas goed tussen, die wel een paar meter moet lopen, uit moet stappen om daar bij de bal te komen. Verspeelt hem uiteindelijk weer. Opnieuw PSV, Labiat voorzet over Toyvonen heen in alle rust. En dat moet je ook maar kunnen, opgevangen door Rosales, die dus blijkbaar goed gecoacht werd. Dat daar geen tegenstander leest Mertens. In de buurt stond uitverdediger van Twente, maar weer eens met een lange bal. Je zou toch zeggen dat Twente het daar niet van moet hebben. Net zo min als PSV trouwens. En ook dit keer is het inleveren geblazen. Want uh, rustig weer terug naar de doelman van PSV. Isaacson. Die daar dus bij absentie van Titon. Nog altijd staat Titon wel weer op het veld geweest. Maar klaagde na wat trainingen toch weer over wat hoofdpijn. En toen zei de medische staf van PSV: Nou, stop hem maar weer. Want daarmee moeten we geen risico nemen. Over blessures gesproken. Het laatste nieuws over Tamata is dat hij naar het ziekenhuis is. Met zo laat zich aanzien: een blessure aan de enkel. En hoe ernstig het is of dat mee of tegenvalt, dat zal dan later deze week blijken. PSV heeft de bal via Willems. Een ingooi aan de linkerkant van het veld. Wat dat betreft kun je met Willems wel voor de dag komen. Maar er rust geen zegen op die linksbackpositie bij PSV. We er al Pieters natuurlijk weg. Langdurig geblesseerd nu Tamata zijn vervangen en zo zal Willems dus zijn speelminuten wel krijgen in het eerste helftal van de Eindhovense ploeg. De Eindhovense ploeg die nu ook het balbezit heeft met Labiat, met Marcelo en uiteindelijk Bouma in de middencirkel die wat stapjes voorwaarts kan maken. Dan de bal lepelt richting de laatste lijn van FC Twente in de hoop dat Wijnaldum zou doorlopen en die bal voldoende vaart zou hebben. Beide gebeurt niet, dus komt hij weer in het bezit van FC Twente. Lees Michailov en die geeft hem mee aan Douglas. Nu wordt Twente weer opgejaagd door PSV, door Matafs en door Labiat. En kiest Tindalia maar weer voor om Michailov in het spel te betrekken. Michailov op zijn beurt krijgt alweer bezoek van Matafs. Die ook de kilometers loopt alsof het niks is. De diepe bal waar Janko een been tegenaan zet. Maar dan in duel verzeild raakt met Bauma. De Oostenrijker houdt Bauma vast. En krijgt een vrije schop tegen. Goed gezien door Blom die tot dusver in deze wedstrijd alles keurig onder controle heeft. Al al ruim een uur lang. 1-1 in geweest. Strootman aan de bal. PSV wil wel weer, maar dit keer wordt er druk gezet door de jonge Janko. Hij gaat de bal via Strootman terug naar Isaacson. 62 e minuut van de wedstrijd, Bouwma terug weer naar Isaacson. Janko loopt nu door, dan wordt Strootman aangespeeld. Daar is hij niet blij mee, de bal kaatsen naar Marcelo. Nu zet Twente druk met liever voorop en doet ook John mee. Maar is de opening door PSV toch gevonden bij Manolev. Aan de rechterkant van het veld. Die een balletje even naar Toivonen. Toivonen, goede combinatie nu. bij Naldum. Labiat loopt door. Maar daar is eigenlijk net te weinig ruimte voor. Zo neemt Twente dan in de middencirkel toch weer over. Baltempo van PSV even hoog. Goede combinatie. Uiteindelijk gaat het dus mis bij Wijnaldum en Labiat. PSV heeft hem weer te pakken. Met Mettens nu aan de linkerkant. Richting het strafsoppgebied. Met Rosales. Bij hem in de buurt logischerwijs. Wil een voorzet geven. Wordt geschampt. Komt toch nog voor de voeten van Labiat. Komt in het strafsoppgebied. Via de kluts nog in de buurt van Matas. Maar gaat uiteindelijk over de achterlijn. En dan denkt Matafs, ja dan kan ik wel stoppen, want die bal is als laatste geraakt door een speler van FC Twente. En dus komt er een, een corner aan voor PSV, waar Dries Mertens zich voor gaat melden. Corner vanaf de linkerkant op de klok, 63 minuten en 12 seconden. De luchtmacht van PSV meldt zich in de buurt van Michailov. Voedselbevouding 6-2 in het voordeel van PSV. Bal kort genomen, Wijnaldum kaatst weer terug naar Mertens, die hem dan gevaarlijk voorzet bij de tweede paal. Daar is Marcelo en het is 2-1 voor PSV omdat bij de tweede paal de Braziliaan nou ja, helemaal niet vrij staat. Want het is daar ongelooflijk druk. Er staan daar vier, vijf mensen op een kluitje. Want de bal ploft precies op zijn hoofd. Hij timet goed natuurlijk. Dat speelt allemaal een rol. Hij doet het goed. Hij is sterk. En de bal is binnen. Michailov heeft geen kans. Hij blijft verslagen zitten. Ook de doelman. Na die ingestudeerde corner. Eerst kort op Wijnaldum. Dan de bal terugkaatsen. En dan met de tweede paal neerleggen. Daar staan de drie van Twente en drie van PSV. Ik denk dat Luc de Jong degene is die daar Marcelo moet bewaken. Die komt tekort. Want die sprint wel een heel klein beetje. Maar hangt wat achterover en komt niet echt van de grond. En in zijn rug staat dan Marcelo om de bal binnen te knikken. 64ste minuut. Marcelo zet PSV in Enschede op een voorsprong. Het is 1-2. Het is een eerste doelpunt in deze competitie. Het is misschien wel een hele belangrijke. Het is zo'n doelpunt waarvan een trainer na afloop zal zeggen... als je kijkt naar het aantal Twente-spelers dat om hem heen stond... van nou ja, die mag er nooit in. Ja, dat klopt ook wel, maar hij is er wel ingegaan En dus moet Twente proberen. Om nu toch langzij te komen. Twente dat in deze wedstrijd op uh, voorsprong kwam via Douglas. Ook al een centrale verdediger die uh, scoorde. Ook al een uh, Braziliaan. Uiteindelijk binnen de minuut PSV langzij. En nu maar eens kijken of Twente dat kunststukje kan herhalen. Dat PSV dus wel lukt. De lange bal van uh, Tien Dalli. Bedoeld voor Janko. Komt ook wel terecht zo op de rand van het strasselgebied. Daar waar er wat communicatiestoornis is. is denk ik tussen Marcelo en Bouma. Dan zit Janko er bijna tussen. En moet Bouma voor opruimingswerkzaamheden zorgen. Nou dat doet hij wel. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. En mag Twente gaan ingooien. Ter hoogte van het strafstopgebied van PSV gaat Tindalli dat doen aan de linkerkant. Ook ineens wat paniekerig, het uitverdedigen daar van PSV. Dat geeft aan het Twente publiek aanleiding om weer wat meer lawaai te maken. Daar zijn ze van PSV niet echt van onder de indruk. Ingooi van Twente levert balverlies op, het uitverdedigen van PSV ook. En zo mag Twente opnieuw gaan proberen via Bengtson aan de rechterkant van het veld. Twee, drie, vier mensen nu in het centrum. Barami waait daar nu weg. Krijgt de bal. Aan de rechterkant Rosales aangespeeld. Die staat op de PSV-helft. Lopt hem terug op de eigen helft. Daar is de enige man die vrijheid heeft dat is Douglas. En die komt nu met grote passen de PSV-helft op. Wil de bal binnendoor steken aan John. John met Manolev. Manolev zet er een voet dwars. Dan moet Marcello aan de bak. Dat doet hij wel. Maar loopt eigenlijk de bal over de zijlijn aan de andere kant. Zo kan Twente het balbezit uh, terugnemen via de ingooi en de druk er bij PSV ophouden. Ingooi moet komen van Tindalli. Dat geeft Chat niet tenminste aan. Dan geeft Chat ook aan dat hij de bal wil hebben, krijgt hem ook van Tindalli. Is halverwege de held van PSV aan de linkerkant. Geeft hem aan Brama. De aanvoerder ook weer naar de linkerkant. Dan in de asmelt. Chat die zich weer heeft moeite met de aanname. Verspeelt hem dan bijna aan Toifon. Dat komt goed. Omdat hij uiteindelijk terecht komt bij Tindalli. En dan kan die naar John. Aan de linkerkant van het schrasopgebied. John nog altijd in een 1-1. Duel met Strootman. Strootman die de bal als laatste raakt. Gaat over de achterlijn. betekent wel dat de derde corner voor FC Twente aanstaande is. In deze wedstrijd vanaf de linkerkant in de 67 e minuut. Het nu dus die 2-1 voorsprong voor PSV. Corner die genomen gaat worden door Oladjon. Een de bal vanaf de linkerkant. Vijf, zes mensen van Twente in het strafschopgebied mee. Bal komt op het hoofd van een van de PSV'ers. Dat is Wijnaldum. Die kopt de bal weg. Dat lijkt me logisch ook. Komt voor de voeten van Tindalli. Die een breed schuift naar Rosales. Alles nu op de held van PSV. Rosales gaat de bal opnieuw voor het doel brengen. Dat doet hij inderdaad. Janko moet de lucht in. Janko moet de lucht in. Wordt afgetroefd door Marcelo. Die kopt de bal weg. Maar die wordt weer opgevangen door Twente. PSV loopt nu wel erg achteruit. Zo komen de problemen vroeg of laat toch een keer. Komt Twente weer met weer een diepe bal. De Jong legt hem neer. Voor wie? Janko glijdt weg. En dan kan Toifonen opruimen. En nu ligt er wel ruimte voor PSV voor het tegenstander. Labiat aan de bal. Die is handig en snel. Vier van PSV tegen drie van Twente. Het is Wijnaldum die de bal krijgt. Veel bewegingen. Wijnaldum schiet op de vuisten van Michailov. Dat had PSV met een klein beetje meer overleg eigenlijk dichter bij de 3-1 moeten brengen. Prima counter van PSV had een afronding verdiend die Michailov in de weg stond. Uiteindelijk dus uh, Twente dat het balverlies leed. Twente dat uh, nu toeziet dat PSV wel uit de eigen 16 komt. Of in elk geval bij de eigen 16 vandaan. Iets wat Fred Rutte ook aangaf... Ga daar nou weg, want daar ben je het meest kwetsbaar. Probeer op de helft van de tegenstander te komen. Dat probeert men nu. Twente heeft het balbezit. APSV gaat weer snel jagen op die achterste lijn van Twente. Rosales krijgt hem dan toch bij de jong. De jong wil hem dan op de middenlijn naar binnen leggen. Naar Bayrami. Daar zit Strootman tussen. Strootman breed naar Wijnaldum. Die kan misschien gaan schieten. Moet dan wel eerst Bengtson uitkappen. Nu gaat hij schieten. En schiet de bal naast de goal van Twente. Weer een goede actie van Wijnaldum. Na goed ingrijpen van Strootman. Die twee voelen elkaar wat dat betreft. Feilloos aan op het middenveld bij PSV en Wijnaldum toch een van de betere PSV'ers in deze avond. 68 minuten is de wedstrijd inmiddels oud. 1 voor Twente en 2 voor PSV. Ja, hij is ijzersterk Wijnaldum zoals ik vind dat hij zich de laatste weken bijzonder goed ontwikkeld heeft bij PSV. Twee beste kansen. De eerste groter dan de tweede overigens in korte tijd. Nadat Twente dus even drie, vier minuten de bal had en PSV onder druk zette. Maar nu toch vooral achteruit moet lopen weer. Want daar komt PSV weer via Mertens. Ik zei al eerder geen hoofdronde nog voor hem. Maar wel een assist inmiddels dus achter zijn naam. Strootman, een-tweetje. Krijgt de bal alleen niet terug van Labiat. Die staat op 20 meter van de goal. Draait, schiet en oei! Een redding nodig van Michailov. Omdat die bal met veel gevoel op weg was naar de, naar de verre hoek. Maar Michailov uiteindelijk met een goede reflex de bal er nog uit de rand zult. Hoekschop wel voor PSV dat dus eigenlijk gewoon sterker blijft in deze wedstrijd. Want Twente heeft het gewoon moeilijk tegen PSV Hoekschot nummer 7. In de wetenschap dat Hoekschot nummer 6 de 1-2 opleverde. Schoutman gaat het doen vanaf de rechterkant. Het is uh, PSV dat nu dus de kansen uh, opstapelt en uh, veel meer mogelijkheden heeft. Dan FC Twente. Dat eigenlijk qua kansen niet verder is gekomen dan een kopbal van de Jong. Dan komt die bal van Strootman. Wordt uit de doelmond weggekopt door Douglas. Opgevangen door Brama. Nee gegeven aan de rechterkant. De Jong had nu op Bayrami moeten pasen. Ja, kiest ervoor om naar binnen te kappen. Loopt vervolgens wel tegen een tegenstander aan. Waardoor Twente een vrije trap krijgt. Maar hier was een gelegenheid voor FC Twente. om er razendsnel uit te komen. Alleen de Jong maakt de verkeerde keuze. Het blok wordt gezet door Dries Mertens. Dat doet hij buitengewoon slim. Want de angel op deze manier uit de counter gehaald. Terwijl Bayrami alle ruimte had om aangespeeld te worden. En uiteindelijk. Heel ver te komen op de helft van PSV. Het gebeurt niet. Twente neemt de vrijtrap via Michailov. Janko komt wel door, maar daar staat niemand. Nou ja, er staat wel iemand, maar niet van Twente. Daar staat alleen Isaacson nog in het strafogied van PSV. Die kan de bal pakken, een keer stuiteren. Van de klok kijken, dat kan hij trouwens altijd. Dat kan iedereen. 70 ste minuut, dan ziet hij dan. 1-2. Twente PSV. De tweede van de Eindhovense ploeg door Marcelo gemaakt. En PSV blijft gewoon boven liggen. Eventjes dus leek het uit zijn evenwicht gebracht door wat druk van Twente. Maar Twente heeft het gewoon niet vanavond. PSV is echt sterker. Wijnaldum nu van de bal gezet door Chatli, Dat oogt dan wel sterk van de Belg. En dan moet Bengson aan de bak. Die laat zich dan op zijn punt door Strootman weer van de bal zetten. Gaat eigenlijk op de bal zitten volgens mij. Staat weer overend. Wordt dat vastgehouden <laughs> door Strootman. Dan zegt Blom ik heb een vrije schop gezien. Dan is Poivonen boos omdat... Nou ja, nogmaals, Blom volgens mij het niet ziet dat Bengtson op de bal zit. En daar wat van zegt, neem ik aan en dan nu geel krijgt. Maar de vrije schop is er voor Twente. Het gebeurt ongeveer ter hoogte van de middenlijn. En die vrije schop gaat Brahma dan nemen. Nou, die loopt nu maar weer bij de bal weg. Het is de eerste, tweede gele kaart van de wedstrijd. Marcelo eerst op de bol geslingerd en nu Toivoden als tweede in een vrij eerlijke wedstrijd. De eerste wissel gaat ook komen. En Mark Janko gaat naar de kant bij Twente. En wie komt er dan voor hem in? Dat is Leroy Vert. Leroy ver uh, inderdaad op het middenveld. Er bijna zal de jong doorschuiven naar de punt van de aanval. En komt verder op het middenveld te spelen bij uh, FC Twente. Wat ik nog wel even grappig vond, net, is dat Strootman dan de keer gaat tegen Blond dat hij geen overtreding maakt. Maar je ziet, iedereen ziet dat hij hem gewoon wegzet, die Bengtson. En dan zegt hij, ja, ik heb de bal toch. Ja, mooi, <laughs> mooi verteld, maar zo werkt het even niet. Twente met het balbezit. Aan de linkerkant. Ola John. Je wacht eigenlijk op een mooie actie van hem. Ola John komt nu naar binnen. Geeft de paas richting het schatsen. De de Jong niet. Omdat Bouw wegwerkt. Daar is ver, maar die wordt afgetroefd door Zouwenmaatje. Wijnaldum. Wijnaldum. En ver van wie Wijnaldum zei als het moeilijk als het moet geef ik hem een schop. Eens kijken of dat uh, nodig zal zijn vandaag. Het zit niet echt in het karakter van Wijnaldum. Terwijl de Jong nu een uh, flinke schop krijgt van Strootman. En Strootman krijgt een kaart. Denk ik. Ja. Dat gebeurt inderdaad. Die heeft Blom volgens mij al in zijn hand. Dat uh, betekent nee. een vrije schop ook voor Twente. Komt die kaart nou wel of niet? Ja, ja. die komt wel. Hij rood zelfs. Oh oh oh oh oh. Rood voor Strootman na 72 minuten. Die wel hard doorgaat op de jongen. Dat wel natuurlijk doet hij dat. Maar is dat rood of had dat ook geel kunnen zijn? Daarvoor heeft Blom geen herhaling. Blom, zou die een TV hebben, heeft nu geen zicht meer. Ook omdat er 7 PSV is voor zijn neus staan. En nou moet Stroopman daar worden weggehouden. Bij Twente-spelers die nog verhaal gaan halen door Wijnaldum. Stroopman kan maar één ding doen. En dat is nu na de rode kaart naar de kant. Want dat is het ene wat erop zit. Hij moet worden vastgehouden nu door Manolev. Daar komt een herhaling. Hij gaat er hard in. Ja, hij gaat er hard in. Maar ik vind dit geen rood. Ja, ja, ik, vind het ik vind het wel rood, omdat het een, een actie is waar je een tegenstander heel lelijk bij kan blesseren. En als je op deze ongecontroleer, ongecontroleerde manier op een tegenstander ingaat, dan bestaat dat gevaar. En er is nou helemaal afgesproken dat op dit soort tackles een rode kaart wordt gegeven. Dus wat dat betreft fluit Brom, Brom, Brom, Bromsnoor. Brom, snor. <laughs> Dom, prima volgens de regels. En is de rode kaart die hij trekt naar mijn idee wel terecht. En natuurlijk is PSV er daar niet mee eens. En je ziet aan het gezicht van Strootman dat hij niet rekende op deze sanctie. Hij moet er in elk geval wel af. Kevin Strootman, na 72 minuten gaat PSV de wedstrijd vervolgen met 10 man tegen 11 van FC Twente. Wat nog in het voordeel is van PSV is dat het twee doelpunten heeft gemaakt tegen Twente maar 1. De slachtoffer en de dader geven elkaar nog de hand. Ja, die kennen elkaar, komen elkaar ook bij Oranje natuurlijk tegen. Luc de Jong even naar de kant met een pijnlijke enkel, maar zal denk ik het uh, duel wel kunnen voortzetten. Komt er meteen uh, het een en ander ook aan wissels aan. Dat lijkt het wel op, want Engelaar heeft zich inmiddels ontdaan van het uh, trainingspak en gaat dan in de vloeg komen. Ik neem aan voor een aanvaller om het middenveld van PSV weer te versterken. Maar voorlopig is het 10 tegen 10. Omdat dus de jong even gebaseerd langs de kant staat. En komt er een vrije schop van 35 meter van Chadli. 1 tweede stand. Twente PSV, 73 minuten gespeeld. Een driemansmuur. Chadli met de bal er langs. Maar ook heel hoog over het doel van Isaacsson. En een doelschop voor PSV het gevolgd. Blom uh, zegt, wat mij betreft kan de Jong terugkomen. Die trekken weet nog wat, maar dat lijkt alweer te gaan. Dan zal er ook gewisseld gaan worden. En gaat er inderdaad een aanvaller af bij PSV. Dat is Mataf. Zo blijft de snelheid, dat is ook logisch natuurlijk met de man midden. Zo blijft de snelheid van Labiat, van Wijnaldum, van Merten staan. En dan haal je even het statische, de statische Mataf naar de kant. En komt Engelaar het middenveld versterken. Dat oogt allemaal logisch is alles logisch uh, tot nu toe. Uh, ja, over die uh, rode kaart zal heel veel discussie bestaan. Als wij het al niet eens zijn, dan zullen uh, heel veel mensen het oneens zijn... over de sanctie die uh, Blondes uitdeelt richting Kevin Strootman... die er zelf ook van schrok. Maar als ik die overtreding terugzie, blijft dat nog een beetje bij. Vind ik dat een rode kaart, omdat je op deze manier... de enkels van, uh, van de jongens wat kan amputeren. Saxon gaat in elk geval de vrije trap nemen. Die, uh, of uh, de doeltrap nemen die nog stond met uh, een kwartier op de klok. Lange bal in de buurt van Toijvo, maar op het hoofd van Bengtsson bal bezit voor Bayrami, die wegdraait naar de buitenkant. Chatli die nu echt in de rug van de spits is gaan spelen na de entree van Fer. En echt op 10 uitkomt, verspeelt de bal. Die krijgt Bayrami ook niet meer terug. Dan kan PSV gaan counteren. Wil Labiat wel in de bal komen, maar loopt hij wel, maar komt de bal niet. Overname weer van Twente. Aan de rechterkant van het veld Rosales, de hoogte van de middenlijn. De bal terug naar Douglas. En Tindalli aan de linkerkant alweer aan het lopen. Tindalli krijgt de bal mee. Ver loopt nu het centrum in. Chatney loopt nu de diepte in. John aangespeeld omdat hij de bal komt halen. Ver wil, maar wordt overgeslagen. De bal teroute van de middenlijn terug naar Douglas. Douglas, Brama. Brama schuift door naar Bengtson. PSV terug. Twente plooit nu naar de rechterkant van het veld waar Rosales kan aannemen. Bayrami de diepte in loopt aan de rechterkant van het veld. met de bal weer teruggaakt naar Bengtson. Zo komt de omsingeling wel tot volle wasdom. Maar wat levert het op. Brama kijkt ver aan de linkerkant van het veld. Tonga weer proberen bij Chatney. Chadli met uh, tegenover zich Labiat. Chadli zou een actie kunnen ondernemen richting de achterlijn. Dat is ook de bedoeling. Houdt dan in. Zoekt naar het uh, rechterbeen. Geeft een voorzet bij de tweede paal. De Jong. Redding Isaacson. En nog een redding Isaacson. Prima redding van die zweet op de kopbal van de Jong. Goeie actie ook van Chadli. Die met gevoel die bal uiteindelijk met het rechterbeen bij de tweede paal legt. Daar waar de Jong boven Bauma uitkomt. Niet voor het eerst in deze wedstrijd. Dan komt die bal via Isaacson weer op de voeten van Bouwma terecht. Dan gaat hij terug naar de PSV-goal en moet Isaacson weer ingrijpen. Corner inmiddels genomen. Weggekopt door Bouwma. weer opgevangen door Ver. Ver legt de bal breed voor Brahma. Brahma zegt, de rechterkant heb ik nog wel wat ruimte gezien bij John. Die de corner nam en die dan nu een schop van die kant weer mag geven. Een voorzet. Mertens probeert druk te zetten. John wilde langs. Komt de bal scherp indraaiend in de handen van Isaacson. Maar met deze momenten rondom die kans eigenlijk van de Jong. Niet goed. Eerst dat hij daar dus een goede kans krijgt onderstreept Twente de bedoelingen voor de slotfase in deze wedstrijd. Ja, wat moet je? Je staat thuis achter met 1-2. In de wetenschap dat de tegenstander gereduceerd is tot een tiental naar de rode kaart voor Strootman. 76 minuten gespeeld. De enige keer dat Twente dit seizoen verloor was uit in Limburg bij Roda JC. Toen werd het 2-1. Er gaat gewisseld worden nu ook bij Twente. Bengtson naar de kant. Ja, want uh, wat heb je aan al die mensen achterin als de spits van de tegenpartij weg is. Dat is dus niet meer nodig. Venksel naar de kant. En Dennyland zaad in het elftal. Zo nog meer dan in het begin van het duel. Helft Twente naar voren toe. En dat moet ook, want er moet een goal gemaakt worden. Twente niet alleen spelen tegen PSV, maar inmiddels ook tegen de klok. Want de klok tikt natuurlijk verder en nog maar 13 minuten voor de Tuckers. Om eventueel die gelijkmaker en misschien ook nog wel een winnende erin te prikken. Om in elk geval uh, drie punten over te houden aan deze wedstrijd. Zal de intentie zijn van uh, co Adriaan. als Twente het balbezit heeft nu via Dalli. Op de helft van PSV. Labiat van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Omdat uh, Landzaat en Tindalli elkaar langdurig de bal toespelen. Dan ver aangespeeld in de as van het veld. De aanname is wat ongelukkig. Het herstel nog ongelukkiger. Maar uiteindelijk houdt Twente wel balbezit via Tjadni. PSV probeert het dan maar klein te houden. Zoals het in jargon heet. Hij heeft de laatste lijn toch nog wel vrij ver van het eigen doel. Dat betekent een steekbal eroverheen dat die mogelijk is. Die komt ook nu wel naar de jong. Maar dat is niet te belopen. Isaac Sons zijn doel uit, zijn strafhoekgebied zelfs. En trapt de bal over de zijlijn. Twente gooit snel in. Geen tijd meer te verliezen. Isaacson is weer terug tussen de palen. Tindalli, John. Daar komt Twente Wente weer. Voor de goal wenken mensen. Daar is Fer. Daar is Fer. Het is 2-2. Dat is een entree van uh, Leroy Fer. Die de bal daar tussen de benen van Isaacson doortikt. Op die voorzet vanaf de linkerkant. En dat is een uh, prachtige invalbeurt van de Feyenoorder, de oud Feyenoorder. Want anders zou het wel een heel merkwaardige avond worden. En hij zorgt ervoor dat het 2-2 staat hier. Hij heeft wat over zijn regen gekregen hoor, Leroy Zwer. Maar dit doet hij goed. Van dichtbij de voorzet en één keer verlengen tussen de benen van Isaac Sondor. En het is 2-2 uh, bij Twente tegen PSP. En nu in de wetenschap dat PSV, met een man minder in het veld staat. Moet je dan maar zien wat er allemaal nog gebeurt. Hij komt heel knap voor Wilfred Bouwma, die wel met hem meegelopen is. Want hij ziet hem namelijk komen, maar hem uiteindelijk niet kan bijhouden. En dit is een, een, ja, een goal zoals Leroy verder veel heeft gemaakt. Op kracht penetreren in dat strafstropgebied. En dan op snelheid voor je tegenstander komen. Ja, daar kan Isaac dan ook niks meer mee doen. En het was mooi om te zien. Even juichen, even uh, halleluja. En vervolgens de ploeg aanmoedigen om snel terug te gaan. Omdat er natuurlijk bloed geroken wordt door de tukkers. PSV is ten slotte met 10 naar die rode kaart van Strootman. En PSV ruikt dat, of tent ruikt. ...dat het vandaag ook nog wel drie punten aan deze wedstrijd kan overhouden. Het wordt nog leuk in de laatste twaalf minuten hier in Enschede... ...als de bal bezit is voor Twente met Douglas op eigen helft nog... ...die de bal breed geeft op Landstraat. Twente kan alleen nog maar naar voren omdat het alleen nog maar of, pardon, aanvallers in het veld heeft staan. Terwijl nu in het voorbij lopen lijkt het Marcelo een tikje uitdeelt aan Luc de Jong. Blom zegt vooruit maar, zou hij het al hebben gezien... ...en John probeert te ontsnappen aan de linkerkant van het veld. Maar de voet wordt wasgezeten door uh, Manolev. ingooi voor Twente. Genomen. Tindalli wil zich langs Labiat pingelen. Het lukt niet. Via Labiat de bal over de zijlijn. Twente gooit. Labiat is boos en zegt wij moeten gooien. Adriaan zegt ik zal me bezighouden met het spel. ingooi van Twente slecht. Ingeleverd bij Manolev. Omdat uh, Twente... Via Tindalli en uh, wie is dat? John, elkaar even niet begrepen. En PSV mag uitbreken via Manolev. Manolev terug naar Engelaar. In de as van het veld, in de middenseer. Komt met Brahma in de buurt. Wil dan steken richting Toijfone. Steekt wel, maar niet voldoende. Landstad zit ertussen. Dan kan Twente eruit via Chadli, Fer, Wijnaldum. Of Wijnaldum niet, dat is John. John komt dan van links even naar binnen, houdt wel balbezit, steekt naar ver, ver neemt aan halverwege de helft van PSV. Krijgt de bal ondanks een duw van Marcelo, wel bij Ola John, die dan met een actie nu naar binnen komt. Daar waar naar buiten misschien beter was geweest, want naar binnen is zo druk. En uiteindelijk steekt Marcelo zijn been uit en herstelt het balbezit voor PSV. Wijnaldum aan de wandel, PSV breekt uit, 4 tegen 4. Labiat aan de rechterkant bereikt, Wijnaldum wil naar het centrum, wordt tegen de vlakte geholpen door Brama, Blom, terwijl de PSV-bank woedend is, zegt de voetbal maar door. Dan wil Labiat langs de man en dan zegt uh, als er geen voordeel ontstaat, Blom alsnog. En dat doet hij goed, de scheidsrechter, een vrije schop voor PSV. En dan geeft hij ook nog een gele kaart aan Brama En dat doet hij ook goed, want dat is het enige wat hij moest doen. Hij werd waar de bal niet was. Bijna had hem volkomen naar de grond getrokken door Brama En toen dacht Labiat, dan moet ik even wachten met het geven van de voorzet. Die kwam er ook niet en toen besloot Blom dus alsnog de vrije schop te geven. Uitstekend gevlogen door de scheidsrechter. Je moet het maar kunnen en je moet het maar durven. 81e minuut, vrij schot voor PSV, 2-2 Twee, de stand. En een vrije schop, niet alleen dat, maar ook nog op een punt. Zo net buiten dat strafgroepgebied. Waar PSV nog wel wat specialisten voor in huis heeft. Mertens, om er maar eens één een te noemen. Schrijfrechtens hebben altijd een prima wedstrijd gefloten. Als er een afloop niet op de deur van de kleedkamer wordt geklopt. Omdat er eh, enige uitleg aan de wedstrijd behoeft. Ja, gaat nou, stroom, dat gaan we even doen, dat gaat vanavond wel gebeuren. Er zullen ongetwijfeld mensen willen weten. Waarom Blom deze rode kaart heeft gegeven. En hij zal ongetwijfeld eh, voor de camera's verschijnen. Het antwoord hoort u later in deze uitzending. Die vrije traf voor PSV blijft natuurlijk staan. Nou, niet helemaal. De as van het veld wat aan de rechterkant. Mertens naar. De tweede paal, maar daar staat Michailov om die bal keurig te plukken in mensen handen te houden. En dan zegt Douglas, gooi hem maar in mijn voeten, geef hem maar mee. Dan heeft Michailov ook nog een tikje op de neus gekregen, want hij houdt nu de handschoen tegen de neus. Zegt tegen Douglas, het gaat wel. Twente heeft het bal bezit via Tindalli. Nog wel op eigen helft aan de linkerkant. Want hij steekt nu de middenlijn over. Tindalli met uh, toiphonen voor zijn neus. De bal breed naar John. John naar Ver. Die al een paar keer is uitgegleden, merkwaardig genoeg. Nu een goede steekbal aan huis heeft naar Bayrami. Die overkomt naar de linkerkant van het veld. Het straftochtgebied wordt eigenlijk weer wordt uitgeduwd door Willems. Die hem als een soort schaduw achtervolgt. Nu is Barami links buiten en Willems rechtsbek. Maar het loopt voor PSV in die ze voet af dat het duel wordt gewonnen door Willems. Als Barami er buiten om langs wil. Maar Willems zijn voeten tegenzet. gooi voor Twente inmiddels genomen. Ver in duel met Engelaar. Engelaar wint. Engelaar sterk aan de bal. Via Labiat terug naar Manolev. Verset wel druk terug naar Labiat. Loopt dat voor PSV goed af. Ja, Labiat met een aardige beweging is er langs. Maar Engelaar verlengt dan. Bal weer opgevangen door Trente via uiteindelijk Douglas. En applaus van het publiek als Tindalli er wordt aangespeeld. PSV er wel fel op blijft zitten. Klein tikje nog uitgedeeld door Labiat aan Tindalli, maar Trente heeft de bal via Chadli. Chadli kijkt op, pas de bal aan de rechterkant achter Rosales. Rosales opgejaagd door Mertens. Wat dat betreft steekt PSV nog wel de nodige energie in het duel. Als Chadli nu in, uh, ja, tussen de linies wordt gevonden en verplaatst naar de rechterkant. Halverwege de helft van PSV. Rosales, Chadli met een mooie beweging langs Wijnaldum. Dan schieten op de arm, denk ik, van de PSV-abouw. Ja, maar dan een tweede schot van Chadli dat op de paal komt. Buiten bereik van Isaac voorzet nog van Bayrami vanaf de rechterkant. Dan uh, weggewerkt door Marcelo. Opgevangen weer door Twente, Brama en Ola John. Gek is dat dit balletje van Chadli op de paal helemaal niet zo gevaarlijk leek. Er was een vrij zacht verdekt schot vanaf de rand van het strafhofgebied. Maar vrij laat had Isaacson in de gaten pas. Hoe gevaarlijk dat was. De paal red PSV in de slotfase van de wedstrijd. Zeven minuten voor tijd. Zo blijft het 2-2. En Paas Lands land zat maar weer eens naar de rechterkant. Rosales. Twente heeft elf aanvallers in het veld. En Rosales nu met een voorzet. De Jong de lucht in. Kopt ook wel, maar kopt de bal voorlangs bij het doel van Isaacson. Zo is deze confrontatie tussen Twente en PSV een bijzonder interessante om tientallen redenen. De wedstrijd is zeer de moeite waard. Er wordt gewisseld aan de kant van PSV. Daar gaat Lens in het elftal komen. En dat gaat dan normaal gesproken ten koste van Labiat mag ik aannemen. Gaat Twente ook wisselen? kunnen we niet goed zien. Nee, het is alleen Lens die daar staat, die gaat naar de kant. Labiat maakt de scheenbeschermers al los. Dat kost weer wat tijd. Krijgt nu van Ola Olaju nog een tikje en zegt schiet op. En voordat het bord omhoog is gegaan heeft Labiata door. Hoe laat het is? Hij naar de kant. Lens in het elftal. Voor de laatste zes minuten plus wat extra tijd in Enschede. Half elf is het in Enschede en iedereen blijft zitten op het plekje. Ondanks dat de files aanstaande zijn straks natuurlijk. Maar het is zo spannend. Nog zes minuten met die 2-2 stand. De doeltrap van Isaacson komt terecht op de helft van Twente. Daar waar Douglas moet wegkoppen. onder druk van Toyfone richting Brama. Dan gaat PSV jagen en stuurt ver. Ola Jon weg, de diepte in. Ola John richting het schafzopgebied. Naar nou, ook van richting de achterlijn aan de linkerkant. John met een voorzet bij de tweede paal. Isaacson half en uiteindelijk een corner via Willems. Zo komt er dus heel veel gevaar. Uit deze counter van FC Twente was die bal lang onderweg. Maar moest Isaacson zich toch strekken om uiteindelijk nog bij die bal te komen. Dat lukte niet. Hij wordt geholpen door Willems. Die de bal over de achterlijn werkt. Daar ook weer onder druk gezet door de Jong. Weer een corner voor Twente. Te nemen door Olajong vanaf de rechterkant. Met nog vijf minuten en een 2-2 stand. Alle een minuut of tien kraakt het achterin bij PSV. Houdt de ploeg het eind overstand of laat het in de slotfase Twente alsnog op een 3-2 voorsprong komen. De corner is genomen, wordt door PSV weggewerkt. Wordt halverwege de Twentse helft opgevangen door Mich PSV blijft maar staan op de eigen helft. Michailov als een soort libero geeft de bal nu een slinger in de richting van het strafgebied van PSV. Daar wordt hij door Marcel weggekoppeld, opgevangen door Lens. Lens haalt de bal om. Maar ja, waarom? Daar staat niemand. Dan zou hij zelf moeten staan. En dan nou weten we dat Ricky Hilgers vroeger bij Vitesse zo snel was... dat hij een voorzet op zichzelf kon geven. Lens is ook snel, maar durft dat niet aan... Heeft ook de opdracht gekregen, vermoedelijk om er alleen uit te gaan als het echt gevaar oplevert. En anders wel lekker op de eigen helft te blijven. Zo krijgt Twente de bal weer terug aan de rechterkant van het veld. Bouwen en kijken via Landsat aan de bal. De Jong voor het doel en Ver voor het doel. Landsat wacht lang en laat dan uiteindelijk het probleem worden opgelost door Brama. Brama in de as van het veld. Schept de bal richting het schatstuk. Daar is Chakri en Chakri kopt de bal over de goal van PSV. Goed gezien van Brahma, want Chatli kwam van links naar binnen, meldde zich dus in dat strassomgebied. krijgt wel het hoofd tegen de bal, maar die bal is eigenlijk net iets te hoog voor hem, waardoor hij hem eigenlijk nog hoger kopt en over de goal van PSV. er van Chatli, logischerwijs, nog vier minuten en Adriaanse, die uh, coach zijn ploeg als het ware naar voren en geeft aan, nog niet de moed opgeven, Blijft drukken, blijft PSV onder druk zetten. De tien uit Eindhoven, want Schrootman kreeg rood tegen de elf uit Twente. 2-2 werd het door Leroy Ver en nu moet Ver toezien hoe wij Nalden een vrije trap krijgt namens PSV 3, 4 meter, 5 meter, misschien wel 10. Want hij blijft lopen over de middenlijn aan de rechterkant. Twee grote kansen dus voor Chad hier in de laatste minuten. Leuk om ook hem te zien tegen zijn vriendje Mertens. De twee Belgen van AGOVV. Die samen nog boven de tattoo shop in Apeldoorn woonden toen ze nog bij AGOVV speelden. Na nou, verluidt is Theo Jans ooit ook eigenaar van dat appartement geweest. Maar het balbezit van Pees. Veen de slotfase van de wedstrijd. Vier minuten nog te gaan. Vier ja, minuten nog te gaan. Twee-twee de stand. En Engelaar en Manolev met ballen al op de helft van Twente. Waar Lens nu wordt aangespeeld met Tindalli terug. rug. Hij draait erbij weg. Lens, dat kan een voorzet geven. Lens hij gaat er zelfs nu op snelheid langs. Maar een goede slijding van Voor voorkomt dat toch nog altijd. Lens, Lens legt de bal voor de goal. Mertens, Mertens. Oh, op de paal. Binnenkant paal. En hij gaat hij weer uit. Wat een kans voor PSV. En uiteindelijk gaat de bal over de achterlijn. Omdat uh, Tindalli heel slim verdedigt in het duel met Lens, Maar oh, wat een kans voor Mertens. We hebben het net over hem. En hij kan de wedstrijd hier beslissen. Je ziet dat Tindalli niet wil ingrijpen. Dat Tindalli niet ten koste van een penalty iets wil doen. Tegen Lens die dan uiteindelijk door mag. En wat krijgt Mertens dan een zeg, om die wedstrijd te beslissen. Maar hij doet het uiteindelijk niet. Dus is het nog 2-2. En is het nu misschien wel weer de beurt aan Twente. Of nog een keer PSV. Bij Naldum, Lens, uh, Mertens weer gevonden in de as van het veld. Mertens houdt bal bezit. omdat Douglas niet wil instappen. De bal gaat uiteindelijk naar de linkerkant waar hij niet bij Lens komt. Omdat Rosales op de punt van zijn eigen strafstopgebied ingrijpt. De bal naar voren schiet. Willems uiteindelijk dan nog hard moet lopen. Omdat De Jong uh, en uh, Bayrami nog wel wat zien in die bal. Uiteindelijk komt hij bij uh, Isaacson. wel in de middencirkel via Isaacson. Daar wordt een overtreding gemaakt door Toyfoon op Landstraat. En dus een vrije trap die Blom toekent aan FC Twente. Zouden alle wedstrijden in de Eredivisie zo aardig zijn, zo leuk als van vanavond? en zo spannend en zo vol verhalen. Dan zouden de voetbalrechten van onze Vaderlandse competitie drie dubbele waard zijn. Want het is erg de moeite waard dat wat we hier in Enschede voorgeschoteld krijgen. 2-2 de stand. Komt er nog een winnaar in deze wedstrijd? Zo nee. Dan heb ik de voetbalpoel gevonden beneden in de perskamer. Met een goede ruststand en een goede eindstand. Nou, dat moet je ook maar kunnen. 88 minuten gespeeld. 2-2 twee, twee het balbezit voor Douglas. Ter hoogte van de middenlijn. Twente wil maar één kant op. Maar heeft dus zo even gezien dat het ook met een kleine onoplettendheid maar zo mis kan gaan. De andere kant op. Slordig nu. bij Rami, die de paas van Landzaat zo over zijn voeten laat lopen ter hoogte van... De zijlijn staat en een ingooi weggeeft van PSV. Ja, Mocht u mijn voorkeur wat vinden over Hellen naar FC Twente, dan komt dat door diezelfde voetbalpool Waar ik 3-2 heb ingevuld. Ook 1-1 bij rust. En toch echt die leverworst oh. wil winnen. En 1-1 bij rust. Willems gooit op de borst van Rosales. Die op zijn eigen helft staat. Nog een meter of tien voor de middenlijn. Uiteindelijk naar de rechterkant paast. Daar waar Landstaat zich ophoudt. Landstaat en bij Rami. Bij Rami ook aangespeeld En dan Rosales doorgelopen. In de as van het veld is er ruimte om te schieten. Ja, er is ruimte om te schieten. Maar die bal gaat over de goal van Twente. Of van PSV. Hij besluit een meter of 4-5 voor het strafstomgebied niet verder door te lopen Rosales. Maar te gaan voor het schot. Uiteindelijk gaat het schot te hoog. En dus over de goal van Isaacson. Zonder dat de het moet optreden. Doeltrap waar Isaacson logischerwijs met die uh, minuut nog te spelen. En die 2-2 uh, stand. En de wetenschap dat men maar met 10 staat. Ruim de tijd voor heeft. Hij uh, trapt hem nu op de helft van FC Twente. Waar er niet aangenomen kan worden door Lens. Zo zie je maar dat het niet zoveel zegt. Als je knoeit tegen Gene Muiden of tegen Lisse midweeks in de beek. Maar dat je er moet staan als het er weer toe doet, zoals nu. PSV met zijn tienen heeft de bal met Wijnaldum. Achtervolg door Brama. Engelaar met een steekpaasje. Bijna goed voor Lens. Maar niet helemaal. Brama zit er met het hoofd tussen. John verlengt dan de bal naar Chaddy. Die heel sterk het lichaam gebruikt. En dat de bal weer terugkomt. Naar John, dat is prachtig gespeeld. Maar John die in volle rende de bal moet controleren. Langs de duck van zijn trainer loopt. Misschien daarvan schrikt. En de bal over de zijlijn loopt. Ingooi voor PSV. Dat had voor Twitter nog wel een gevaarlijke uitbraak kunnen opleveren. Maar levert dus een ingooi op voor PSV. 89 minuten en 40 seconden. Er gaat zeker drie minuten extra tijd bij komen. Maar het is bijna jammer dat het einde van dit voetbalgevecht nadert. Want dat had u begrepen inmiddels. We hebben het echt goed naar onze zin vanavond. Maar ik denk dat de voetballers daar wel naar snakken. Want je merkt ook bij PSV dat het pijpje langzamerhand leeg begint te geraken. Ja, en Twente heeft dan een man meer. En zou dat dan moeten uitnutten in die extra tijd. Waarvan we zo weten hoeveel minuten erbij gaan komen. Het zijn er de voorspelde drie. Als Twente het balbezit heeft op de helft van PSV. Met Chatley aan de linkerkant. Nog verder links staat John. Maar daar gaat Chatley niet naartoe. Hij gaat naar de as. Daar waar ver wordt aangespeeld. En wel knap in balbezit blijft dan wel steken op Chatley In het Dat is doorzien door Wijnaldem. Wijnaldem verdedigt uit op de borst. In de middencirkel komt die bal dan terecht van Douglas. Meteen weer de zijkant gezocht. Want hou het veld zo breed mogelijk. Dan ontstaat er misschien nog wat ruimte. John. Moet de voorzet geven. De extra tijd loopt inmiddels. John, dat schaffelgebied binnen. Daar komt de bal voor. Daar is de Jong die neemt de bal aan op de borst. Daar is eigenlijk helemaal geen tijd voor. Van dan van afstand met een knal die een meter of anderhalf over het doel van Isaacson gaat. Schot van een meter of 25 na het uitverdelen van PSV. Je kan zeggen als er iemand van die afstand in deze fase wat met zo'n bal kan, is hij het. Maar het gaat voor Twente ruim over dat doel. 2-2 blijft het voorlopig. Nog uh, twee minuten ruim te gaan in deze wedstrijd. Twee minuten dus over van de extra tijd. Ja, want zo maakte hij ooit een goal tegen Feyenoord toen die voor de ja. eerste terug was in de kuip en die bal zakte wel op het juiste moment. Dat uh, gebeurde nu dus niet. Op de lat interuit. Precies. En zo zijn er nog meer uh, landstaat momentjes uh, vanaf die afstand te bedenken. Alleen nu het zo uh, brood nodig is, lukt het dus niet in deze wedstrijd. Bal besit weer voor Twente. Oh Douglas met een gevaarlijke bal richting Rosales. Op eigen helft nog. Daar zit bijna Mertens tussen. Rosales herstelt dat en kan nu naar landstaat. Maar Rosales ook wat in de war. Geeft de bal terug naar op een hele rare manier. Maar uiteindelijk heeft de Bulgaar de bal aan de voeten. Speelt hem naar Tindalli. Het zal toch wat sneller moeten. Als Twente nog iets wil. Douglas uiteindelijk in de as van het veld naar Brama. Hij krijgt hem weer terug. Douglas nu met Brama opnieuw aangespeeld. Nou wil Chatli de bal aan de linkerkant van het veld. Dat betekent dat John verhuist naar het centrum. Daar is het heel druk. Met ook Fer en ook De Jongen. Ook Barami die erbij komt. Daar komt die bal. Die staat er eigenlijk niet. Daar staat Lanzaat. En die kan de bal aannemen, maar niet schieten. Opnieuw ingebracht door Rosales. Dan moet de PSV redding brengen met het hoofd via Manonet. Dat lukt. Barami van dichtbij schiet. En dan wordt die bal nog bijna binnengekomen. De tweede paal. Door ver is dat hij daar weer ineens ligt. Zo zou het wel een helemaal een invalbeurt van Jewelsen zijn geweest. Maar hij kopt de bal naast. Ik vraag me af of hij niet buiten spel zou hebben gestaan. Maar de chaos in dat Eindhovense strafhofgebied in de slotfase is werkelijk compleet. En PSV zal blij zijn dat het hier overhand blijft. Zoals Twente zo even laten we dat ook niet vergeten. Drie minuten geleden nog maar. Heel blij was dat Mertens vrij voor de keeper de binnenkant van de paal raakte. Hij kende niet helemaal zijn coördinaten ver. Want hij kopte die bal rechtdoor. Met het idee dat hij eigenlijk voor de goal stond. Maar hij stond er drie meter naast. En als zo'n bal dan rechtdoor gaat, gaat hij uiteraard naast de goal van PSV. PSV dat dan toch nog de energie vindt om Rosales op te jagen op eigen veld. Maar die blijft rustig. Hij speelt de bal naar Landsaat. Landsaat naar Bayrami. Die staat daar in een duel met Willems. Maar dat moet je wel goed aannemen. In die laatste minuten van de wedstrijd. Dat lukt Bayrami niet. Hij gaat over de zijlijn. Die bal die de zweet als laatste raakt. En Jetro Willems die linksachter mag dus gaan ingooien. Een meter of tien voor de middenlijn. Aan de linkerkant gaat dat ver doen. Dat hebben we hem al een paar keer zien doen. Maar wel in de voeten van Rosales, die de bal dan ja, ook weer wat ongelukkig naar voren roeit. Waarom doe je dat nou? Als je helemaal niet onder druk staat en eigenlijk alle kanten op kan. Ja, hij voelt nu ook even aan zijn hoofd, Rosales, of hij wel helemaal bij de les is. Ik zou zeggen nee. Tot seconden van de wedstrijd. Ik denk dat Blom ze meteen gaat sluiten voor het einde. De klok geeft uh, 93 minuten aan. Er komt nog een ingooi van Willems. Dat betekent dat PSV nog één keer via Lens achter de bal aan mag. De invaller die nu aan de zijkant uitkomt met twee Twente-spelers in zijn rug. Er nog een ingooi uithaalt ook. Twente is nu boos. Omdat het vindt dat de wedstrijd wel voorbij zou mogen zijn. Maar dat is nog niet het geval. 93 minuten en 15 seconden. Het vak met PSV supporters helemaal vol vanavond. Maak nog maar eens lawaai, want het zou toch wat zijn... als je in de laatste seconden nog de overwinning zou wegkappen... ook met z'n tienen. Willems kan dus vergooien en doet dat. Toivonen wil door. bal wordt weggekoppeld door Twente. Opgevangen door Mertens. Vanaf dat geschoten door Engelaar. Nee, die komt er niet naartoe. En dan is het voorbij. Het eindigt na een zeer interessante avond. Een mooi voetbalgevecht tussen Twente en PSV op 2-2. Douglas 1-0. Binnen de minuut de gelijkmaker van Labiat. Dat was ook de ruststand. 1-2 werd het door een kopbal van Marcelo en 2-2 de gelijkmaker van Fer. Er was een rode kaart voor Strootman. PSV zal zeggen, tot die rode kaart hebben wij eigenlijk de wedstrijd gedicteerd. Er waren we beter en hadden we meer de bal. Maar daarna was het toch vooral Twente dat de klok sloeg. 2-2, via Fer kwam het dus wel. Het had 3-2 kunnen zijn, het had 2-3 kunnen zijn ook. Maar uiteindelijk eindigt het gelijk. Zoals gezegd, een erg interessante en vermakelijke avond geweest in Enschede. En gefeliciteerd, was Tichler. Het is ja, uh, 9 minuten de over ja. half uur. Voilà, le score. de di rigore. langs de lijn beginnen in Engeland daar versloeg Koploper Manchester City voor de tweede keer een vier dagen Wolverhampton Wanderers na de 5-2 zegende strijd om de League Cup werd het in de competitie 3-1 voor City Nigel De Jong bleef daar op de bank. De nummer 2 Manchester United won met 1-0 van Everton. Robin van Persie scoorde er 3 voor Arsenal in de met 5-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Chelsea en hij kon zijn geluk niet op. You kunt see uh, how happy we are at the end because we fought hard for this game, you know. And uh, every single one of us showed character. En uh, it's a big, big win for us today. Je kon zien hoe blij we aan het eind van de wedstrijd waren. Ieder van ons heeft hier heel hard voor gevochten. Dit is een grote overwinning voor ons, zei van Persie. Voor Arsenal was winst op Chelsea cruciaal en zeker de manier waarop. Opnieuw van Persie, die met tien treffers topscorer is in Engeland. I think we uh, showed absolutely everything uh, what a great game uh, can give to the world. You know, I think we showed that eight goals in total. Uh, Chelsea played well, created lots of chances as well. Um, we did really well. In the end we got two more goals, so we got a lucky one. But we showed a big game for the world. Yeah. Van Persie die zei er zat alles in wat een grote wedstrijd moet hebben. Acht doelpunten, waarvan wij er twee maakte in de slotfase. Maar ik denk dat de hele wereld heeft genoten van deze wedstrijd. Met Michel Vorm onder de lat versloeg Swansea City in eigen huis Bolton Wanderers met 3-1. Trainer Martin Jol won met Fulham met 2-0 uit bij Wigan Athletic. En Liverpool zonder kuit versloeg West Bromwich Albion met 2-0. Manchester City gaat een kop, 28 uit 10, gevolgd door United met 23 uit 10. Chelsea heeft er 19 uit 10 is derde en Newcastle United 19 uit 9 is vierde. Schalke 04 heeft zich in de Bundesliga, dankzij Klaasjan Huntelaar, op de tweede plaats genesteld. Huntelaar maakte twee goals in de 3-1 thuiszeeg op Hoffenheim. Huntelaar roemt vooral de inbreng van zijn trainer Huub Stevens. Nou ja, ik denk natuurlijk uh, dat hij een groot aandeel had. Is de trainer en de, uh, daar vangt het aan. Uh, Wanneer we aan plat zijn, moeten we dat zelf maken. Maar uh, natuurlijk zegt uh, hij uh, van voren wie die tactiek is en uh, wie we spelen zouden. Uh, ja, natuurlijk is dat wichtig. Het begint natuurlijk bij de juiste tactiek die de trainer voor ons uitstippelt. En daarna is het aan ons om dat op het veld te laten zien. Tot nu toe gaat het goed en daarom is onze trainer zo belangrijk al dus hun Koploper Bayern München herstelde zich tegen Nürnberg... van de nederlaag van vorige week bij Hannover. Bayern won ruim 4-0. Arjen Robben ontbrak nog steeds door die liesblessure. Borussia Mönchengladbach versloeg Hannover met 2-1. Bayern München gaat aan kop. 25 punten, gevolgd door Schalke met 21. En dan de derde plaats wordt gedeeld door Dortmund, Weerdebremen... en Borussia Mönchengladbach die hebben er alle drie 20. En dat allemaal na elf speelronden in Duitsland. Racing Genk heeft in de Belgische eerste klasse op spectaculaire wijze club Brugge verslagen. Het elftal van trainer Mario Been stond 20 minuten voor tijd nog met 4-2 achter, maar won uiteindelijk met 5-4 van het team van trainer Adrie Koster. Andere uitslagen Bergen tegen A. Agent werd 1-1. En dat was ook de uitslag bij Zultenwaardegem tegen Cerke de Brugge. 1-1 dus. Anderlecht gaat een kop. 26 uit 11. Heeft nog een wedstrijd te goed morgen. A. Agent en Serclebrugge de Brugge hebben er 23 uit 12. En Club Brugge heeft 22 uit 12. Dan gaan we naar. Italië. AC Milan heeft in de serie A de uitwedstrijd tegen AS Roma met 3-2 gewonnen. Ibrahimovic scoorde twee maal en Mark van Bommel deed de hele wedstrijd mee bij AC Milan. Um, bij, ja, dan koploop Juventus, die speelt op dit moment nog tegen Inter uh, met, en staat met uh, het, nee Het is al afgelopen, het is uh, gewonnen door Juventus. Uit uh, in Milaan dus met 2-1 won Juventus. Uh, voorlopig aan Top, even kijken, dan wordt dat 9, 19, uh, 19 punt uit 9 wedstrijden voor Juventus. AC Milan is dan tweede met 17 uit 9. Lazio en Udinese hebben er 15 uit 8 en delen daarmee de derde plaats. Dan de primaire division. daar won Barcelona met 5-0 van Real Mallorca. Messi maakte er 3. Uh, Valencia versloeg Getafe met 3-1. En om tien uur is begonnen Real Sociedad tegen Real Madrid... en de tussenstand was net 0-1. 1. Dat is het nog steeds. Barcelona gaat een kop, 24 uit 10. Gevolgd door Levante, 23 uit 9. Real Madrid, 22 uit 9. En Valencia is vierde met 21 uit 10. Wat een goal! De eredipusie. Alle wedstrijden van vanavond. We gaan van het buitenland naar het binnenland. Twente, PSV eindigt in 2-2 na een 1-1 ruststand. Douglas maakte 1-0. Labiat meteen in dezelfde minuut gelijk. Marcelo zette na rust PSV op een voorsprong en Ver maakte gelijk 2-2. Er was rood voor Strootman van PSV en toen was het nog 1-2. Dat was 18 minuten voor tijd. Roda Ajax eindigde in 0-4 na 0-1 ruststand door een doelpunt van Eriksen. Jansen maakte de tweede, Lukoki de derde en Ebecilio de vierde. Na alle onrust rond de raad van commissarissen was er na de 4-2 beker zegen. Dus weer succes in Kerkrade voor trainer Frank de Boer. Ja, nou ja dat, dat hoop je. Er uh, zijn nu twee goede uitslag, uitslagen achter elkaar. Maar uh, we hebben nog een hele lange weg te gaan. En, er zijn de, uh, heel veel dingen dat beter kan, maar dat we uh, ja, een positieve lijn hebben hopelijk, uh, dat is belangrijk. En dat je de nul hebt, een goede uitslag neerzet. Dat is, geeft uh, moed voor uh, de volgende wedstrijden. Ajax speelde zelfverzekerder. Volgens Jan Vertongen komt dat door een andere benadering door de technische staf. Ja, normaal hebben we altijd een, een wedstrijdbespreking na, na, een, na een wedstrijd. En uh, die van uh, na Feyenoord die was iets anders. Normaal doe je het altijd met beelden. Nu was het vooral echt uh, praten in de groep. En ja, Er zijn wat dingen duidelijk geworden. Geen, uh, geen gekke dingen, maar uh, wel waar het op stond. En dat was ook wat we nodig hadden, denk ik. Ajax hield voor het eerst dit seizoen de nul. En Rode JC kreeg weer de 31ste tegen dit seizoen. Daarover verdediger Rob lijkt.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 Heerde Veen ADO eindigt in 4-0 na een 1-0 ruststand. Narsing scoorde die ene. Toen kreeg 14 minuten voor tijd Supusepa rood... Uh, voor het neerhalen van een doorge... aan de armtrekken van een doorgebroken speler. Dat was toen nog bij 1-0. En toen kreeg Dost een strafschop, die schoot hij raak. Dost kreeg een paar minuten daarna weer een strafschop, die schoot hij ook raak. Dat was 3-0. En vervolgens maakte hij nog een gewone goal, die Dost. En dat was dus een mooie hat 4-0 werd het. Uh, dat lijkt zo klaar als een klontje, maar ADO-aanvoerder Lex Immers ziet het anders. Ik heb het gevoel gehad dat wij hier gewoon vanavond de veel betere ploeg waren. Bij Vlagen. En wij denk ik een aantal legio mogelijkheden krijgen die wij niet afmaken. En ja, Dat is in de voetbal de wet. Als je zelf niet scoort dan valt de bal op een gegeven moment aan de andere kant. Ja, en dan is het klaar. Dan was het klaar. En ja, na de rode kaart was het eigenlijk helemaal gebeurd. Ja, Er was dus één man die wel scoorde. Dat was Bas Dost, de grote man. Hij liep na de wedstrijd met de bal van het veld.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 Excelsior RKC, dat is ook nog gespeeld. Het werd 1-0 door een doelpunt van Van Peppe. Ja, die speelde RKC, maar het was dan ook een eigen doelpunt... Uh, RKC-verdediger Ramos kreeg in de 64 minuten zijn tweede gele kaart, dus rood. En Drost van RKC kreeg 10 minuten voor tijd direct rood. De eerste overwinning voor Excelsior dit seizoen... maar het was nog wel even billen knijpen voor de trainer van Excelsior, John Lammers. Ja, we hebben onszelf nog even moeilijk gemaakt. De tweede helft krijg je zoveel kans om het af te maken.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 Maar uh, ja, ik heb al een signaal afgegeven, eerste helft. Uh, we moeten gewoon anders zeg maar, weer gaan spelen. Uh, omdat uh, nogmaals de beginfase van de competitie hebben we het goed gedaan. Maar zo komen we er niet goed door. Gisteren eindigde NAC VVV in 3-1. Morgenmiddag om half 1 speelt De Graafschap tegen Vitesse. Om half 3 is er FC Groningen tegen Feyenoord en NEC tegen FC Utrecht. En om half 5 gaat AZ, de koploper in Almelo, op bezoek bij Herakles. Ik zei al, de koploper AZ, 25 punten uit 10 duels. En dat AZ blijft sowieso dus koploper... en kan de, die positie nog een behoorlijk versterken... na het gelijke spel van PSV en Twente. PSV en Twente hebben nu bij de 22 uit 11. Vierde is Ajax, dat heeft er 20 uit 11. Vijfde Feyenoord, 18 uit 10. En zesde Vitesse, ook 18 uit 10. Onderin, vierde van onderen de Graafschap op de 15e plaats. 9 punten uit 10 duels. Dan volgt NEC, 7. 7 uit 10. VVV is voorlaatste met 6 uit 11. En Excelsior sluit de rij, ondanks die overwinning, met 5 uit 11. PSV eindigde vanavond in 2-2. Joep Schreuder praat na met Luc de Jong van Twente. Luc de Jong, eerste reactie op deze wedstrijd. Nou, ja, het uh, kwam alle kanten op op een gegeven moment nog. En, uh, ja, ik denk dat 2-2 uh, ja, achteraf toch uh, goed is. Alleen als je tegen 10 man speelt wil je toch nog graag uh, de overwinning binnenslepen. En, maar je kon ook nog uh, ja, toch gelukkig weg met die bal op de paal. En, uh, ja, zelf had je ook nog een paar mogelijkheden. Dan denk ik wel dat... Uh, ja, Goed uitslag is zo. Kun je vinden in vorige rode kaart dat, dat ja, PSV iets meer de bovenliggende partij was? Jawel, jawel. Ja. De eerste helft ook, ze hadden toch wat meer kans dan, uh, dan wij. We kwamen er ja, toch niet echt goed doorheen en ze hadden toch vaak de ruimte om uh, toch goed te counteren. En, uh, ze hebben ook de snelheid daarvoor vaak. En, uh, ja, wij uh, ja, waren af en toe wat slordig. Eerste helft ook. En, ja, tweede helft tot de tien man had het ook toch wat moeilijker. En, uh, ja, daarna was voor ons, uh, ja, ging het wel wat makkelijker.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 Inderdaad, ik heb het goed. en uh, hij, hij, heeft, hij doet nooit zulke dingen met opzet ook. En, uh, hij kwam gewoon net te laat uh, met die tackle. En, ja, Dat je dan uh, rood krijgt, dat is altijd zuur als team. Dat vind je altijd uh, ja, heel zuur. Dan nou, vond ik jou wel goed, maar niet top. Maar dan is Janko weg en dan lijkt er een soort bevrijding bij je te komen. Dus dan, ja, hoe voel je dat zelf? Ja. Er komen kansen. Je staat er opeens. Luc de Jong, de spits van Twente. Ja, klopt. Ik, ik, ik heb altijd zo vaak aangegeven, ik wil graag in de spits spelen. en uh, Als ik voor het team erachter moet spelen, doe ik ook gewoon een mijn best. En, uh, ja, maar iedereen kan ook zien denk ik, dat van nature gewoon mijn positie is, de spits. En uh, ja, dat, dat, daar speel ik het liefst. En, maar ja, ik denk dat ik... Ja, in zulke wedstrijden is dan misschien wat moeilijker. Maar een uh, wedstrijd waar we toch uh, vaak de overhand hebben... is het voor mij ook uh, ja, wel lekker om daar, van daaruit bij Mark te komen. En dan uh, ja, voor de tegenstander zorg je wel heel veel problemen vaak. En dat begrijp ik ook wel weer, maar... Ja, het liefst ben ik gewoon... En dat was Luc de Jong. Maar nu staat de trainer, Ko Adriaanse, ze... uh, klaar bij de uh, was Een microfoon. fantastische wedstrijd van PSV-zijde en ook van onze zijde. Het was een mooi voetbalgevecht dat zich ook op het midden afspeelde... waarin Brahma nogal veel moest opknappen vanwege die offensieve opstelling van jou. Nou, hij, hij moest niet meer opknappen dan hij normaal doet... maar hij stond tegenover uh, Wijnaldum. En uh, Wijnaldum is sneller en was wat handiger en uh, daar had hij moeite mee. Wat was de bedoeling van je vrij offensieve opstelling? Met bijvoorbeeld 1 en de jongen op het middenveld. Wat, wat, wat wilde je daarmee bereiken? Winnen. Winnen. Uh, maar als je naar PSV kijkt, doen ze eigenlijk hetzelfde. Zij hebben natuurlijk ook twee aanvallende middenvelders... met Wijnaldum en Toyfone. Dan kan je daarin aanpassen dat je de twee controlerende middenvelders tegen, tegenover zet. Maar je kan ook hetzelfde doen. En dan kijken hoe het loopt. En dan uh, nou, is het gewoon een hele open wedstrijd geworden het sleutelmoment uh, lijkt toch de rode kaart die Blom geeft. De directe rode kaart. Strootman, hoe heb jij dat ervaren? Ja, dat was uh, in het voordeel van ons. Uh, wij hebben dat natuurlijk goed uh, uitgebuit. Uh, ook door een extra spits erbij te zetten. En uh, ja, in die fase konden wij weer winnen. Daarna weer een beetje mazzel met die bal uh, binnenkant paal die uh, er net niet inging. Tegen het einde nog uh, een paar halve kansen. Uh, dat was wel de kentering uh, in de wedstrijd ga je plagen, je mag me corrigeren. Ik heb toch het idee van de kant, dat Luc de Jong, als je dan Janko ook wisselt... dan voelt hij zich opeens de spits. Zie ik dat fout? Wat vind jij? Nou ja, hij doet het op de 10-positie ook erg goed. Uh, in de fase dat ik Janko eruit haalde, kwamen heel weinig in de 16 toen nog 11 tegen 11 was. En uh, daarom heb ik hem gewisseld en, uh, en de Jong daar neergezet... En daardoor kwam Chatley ook weer wat dichter bij hem te spelen. En wat dichter bij de 16 meter. En maar de echte kentering kwam uh, toen we tegen het team moesten spelen. Ja, hoe interessant het college van de Twente trainer Co-Adriaans ook is. Twente PSV eindigde in 2-2. En onze tijd zit erop. Twan en Tom zitten hier morgenmiddag om 2 uur voor de volgende langs de Lijn. En het komende uur kunt u luisteren aan met het oog op morgen. Max van Wezel is dan de presentator. Nog avond. Sport op Radio 1. De Heredivisie morgen om 2 uur. De Graafschap Vitesse. Ja, yes, schieten binnen. Maar een slotfase krijgt dit de wel zeg. groningen Feyenoord. Mooi doelpunt. prachtig doelpunt. NEC Utrecht. Nu is het de doelbal die volkomen over de bal heen maakt. En Heracles aan zet. Daar is de kopbal en daar is de goal. NOS langs de lijn, morgen van 2 tot 6. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dus check van A naar als u dit weekend wel naar uw schoonouders gaat. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Hier volgt een politiebericht.